Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Noorwegen begint rond deze tijd de nationale herdenkingsplechtigheid. Daarmee wordt een maand van rouw afgesloten. Tijdens de ceremonie in een stadion in Oslo worden de 77 slachtoffers herdacht. Die vielen tijdens de aanslagen op 22 juli. Er zijn naar schatting 6000 mensen in het stadion... onder wie overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers. Ook de Noorse koninklijke familie en staatshoofden en regeringsleiders... van andere Scandinavische landen zijn erbij.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 Zo zouden de strijders vanuit het westen Tripoli tot op 30 kilometer zijn genaderd. Ook zijn er opnieuw geruchten dat Gaddafi het land is ontvlucht. In de eredivisie is de wedstrijd Heracles-Feyenoord geëindigd in een gelijkspel. In Almelo werd het 1-1. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Plet scoorde voor Heracles. Een kwartier later maakte Fernandes van Feyenoord gelijk. Het weer vanmiddag toenemende kans op onweersbuien... vooral in het Zuidoosten met veel wateroverlast... zware tot zeer zware windstoten en hagel. Temperatuur 23 graden tot 28 graden. En vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen zonnig en overwegend droog door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS voornaal ANWB Verkeersinformatie. Er staat op drie plaatsen file. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen knooppunt plein en Rotterdam Centrum, drie kilometer... Bij Utrecht twee files door wegwerkzaamheden. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum... daardoor tussen Utrecht Veemarkt en Knopend Rijnzweert 2 kilometer. En op de A28 is het daardoor ook vastgelopen vanuit Amersfoort tussen Dendolder en Knopend Rijnzweert 3 kilometer. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan.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 Tweede uur op deze zondagmiddag beginnen wij in Venlo. VVV Ajax, even ten apel. Ook onder het nieuws is niet gescoord daar half. Het is nog altijd 0-0, 11 minuten van de rust af. Ajax voer de druk op. Op VVV net een hele mooie aanval gezien. Afgerond door Soleimani, maar niet tussen de palen, maar er overheen. En heel af en toe komt VVV eruit. We zagen net een snelle uitbraak weer van die rechterspits Moussa. Maar hij schoot over en naast het doel van Vermeer. 0-0 dus, nog 10 minuten in de eerste helft. AZ en EC, Frank Wielaard. Ook 0-0 dan, hè, denk ik. Ja, inderdaad. Dat is dan ook 0-0. 33 minuten zijn we onderweg. AZ is wel gelijkwaardiger geworden aan NEC. Met name gevaarlijk vanuit de, de omschakeling over die linkerkant. Steeds als Pals er mee opkomt moet NEC achterin scherp gaan opletten. Maar voetballend, combinerend is NEC op dit moment heer en meester. Maar het drukt het nog niet uit in doelpunten in Alkmaar. De EK Hockey Telraam wordt gebruikt door Geert de Groot bij Nederland Frankrijk. Met twee nieuwe doelpunten. En niet allebei voor Nederland hoor. Eentje voor Frankrijk ook. Jean-Baptiste Pochet scoorde zojuist de 6-1. Intussen had Robert van der Horst voor 6-0 gescoord. Helemaal in zijn eentje door de Franse defensie. Doelman Lam, Henri-Julien Lam was kansloos. De bal ging tussen de benen door in het doel. Gepoord heet dat bij het voetballen. 6-0 werd dat. En 6-1 zojuist door Pochet. Zeven maal dus daar. En die, heb jij dat aan de al? Uh, ja, in totaal precies even ja. Tom. En uh, het is wel een puntje erbij, erbij eigenlijk tegelijk maken voor Amsterdam. Die hebben tijdens het nieuws wel gescoord. 1-1 is het na precies vier innings.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 In the middle with you. Heerlijk openingsplaatje natuurlijk van Steelers Wheel. Wordt daar het Aakse keer scoort daar in Venlo tegen VVV, Evert. Ja, dat zou je wel zeggen. Ajax is ook wel sterker. krijgt ook wel kansjes, geen echte grote kansen. Maar af en toe is VVV eruit met die snelle man aan de rechterkant, Moesa. Dat was nu ook weer het geval. Maar uh, die aanval werd uh, gestuurd door Ajax door de verdediging met een overtreding. En nu mag uh, VVV mag een vrije trap gaan nemen halverwege de helft van Ajax, ik moet zeggen. VVV, ik heb vorige week de wedstrijd ook gezien tegen Vitesse. Toen won ik het bijzonder zwak en zeer slecht. Speelt vandaag in de koel beduidend beter dan uh, de vorige week. Die vrije trap dus met Linsen de nummer 11, die prikt hem het stadsverbied in. Daar staat Utsjebo, maar de bal wordt door al de wereld verlengd tot een hoekschop. En zo mag VVV dus zomaar een corner gaan nemen. En daarvoor meldt ook weer zich Linsen de meest vooruitgeschoven middenvelder, achter die eenzame spits Utsjebo. Maar het staat goed, zoals dat in trainersvak Ron heet, bij VVV. De verdediging geeft weinig weg met mij, de Italiaan en Jossi daar, de Japaner. En Ajax heeft moeite om daar doorheen te komen. En moet dus af en toe uitkijken voor die snelle omschakeling. De snelle tegenaanval van VVV. Waarvan nu de corner van de linkerkant met rechts getrapt door Linsen wordt genomen. En dan moet Ajax uitkijken op die, voor die lange Uchibo ook voor Ferry de recht. De bal wordt weggekopt door al de wereld. Gaat over de zijlijn. En zo blijft het in Venlo met eens kijken op de klok. Daar staat 40 minuten met nog 5 minuten op de klok. Blijft het nog altijd 0-0. AZNEC 0-0. En Frank Wieland, je zei eigenlijk ook gewoon evenwicht in de wedstrijd. Hè? Ja, totale evenwicht sinds AZ wat meer grip heeft gekregen op het middenveld... om trainerstaal te blijven gebruiken. Uh, af en toe zie je ook driehoekjes die je in het eerste half uur... eigenlijk alleen maar van NEC had gezien op het middenveld bij AZ tevoorschijn komen. En over tevoorschijn komen gesproken Roy Berens loopt langs de zijlijn. Hij is van de bank afgekomen. Verhuisde van de bank van Veen. voor eventjes naar de bank van AZ. Maar ik denk toch als hij erin komt... Hij uh, is fit en hij blijft fit. Dan uh, verdwijnt hij voorlopig hier niet meer uh, uit de basis. Als hij uh, in de tweede helft gaat invallen. Daar, ziet het, uh, daar heeft het in ieder geval alle schijn van. Op zijn gemakje aan het warmlopen. Om daar straks uh, op te gaan stomen. Op stomen doet ook uh, En Dan wordt het dus altijd gevaarlijk voor NEC. In het strafschapgebied inmiddels. George zet er een beentje tegen aan. Van de Velden komt een handje helpen. Samen komen ze er wel uit ten opzichte van de Deen. En dan kan NEC eruit komen over de rechterkant van het veld. Schöne bal over de zijlijn. Gewerkt door Wernbloom. En dus Schöne nu met de ingooi van de Velde neemt aan, doet dat een beetje slordig, maar krijgt alle tijd en alle ruimte om dat rustig te herstellen. Amieu aan de linkerkant aangespeeld. Raakte, dachten wij eventjes, behoorlijk geblesseerd aan zijn knie. Maar inmiddels dartelt hij weer rond aan de linkerkant bij NEC. In de combinatie, korte combinatie met Nijland-Benschop. Daar gaat hij omheen. En Koolwijk aangespeeld. Die wordt achter, naar achteren weggetrokken door Wernbloem. Dus vrije trap. NEC gegeven door Van Boekel. Die staat er met zijn neus bovenop. En die kan dat dus ook inderdaad niet gemist hebben. Dat klopt allemaal keurig netjes. Nijland legt die bal neer. Meter of twintig op de helft van AZ is het. Een beetje aan de linkerkant. Dus Nuitink mee naar voren. Van Eijden mee naar voren. Daar waar eerder altijd de zomer natuurlijk mee naar voren toe ging. Is het nu Van Eijden geworden. Van de Velde sluit daar ook aan. Kolwijk is daar. Allemaal jongens die kunnen koppen. Als die paas maar goed is valt hij daar achter bij de tweede paal. Net niet helemaal lekker voor NEC. Mooisander werkt daar weg. Maar de bal hangt nog een beetje rond het 16 meter gebied. Kijken wie daar het laatste een voet tegenaan krijgt. Dat is een NEC'er. Ik denk dat het Van Eijden is. Dat klopt. Halve omhaal hoog over de goal van Esteban. Met nog vijf klok. En nog altijd 0-0. Even een tussenstandje halen bij het hongbal. Amsterdam tegen Pioniers en die houdt Spannende wedstrijd. Eerste helft, vijfde inning. Een mooie twee-hongslag van Kroes. En hij werd over de thuisplaat geslagen door Michael Duursma. De korte stop van Pioniers. Die toch al een uh, uitstekende wedstrijd. Verdedigend ook speelt. En nu dus aanvallend doet wat hij moet doen met de derde hongbezette. Mooie hongslag slaan. Twee man uit. Eerste helft, vijfde inning. En de Pioniers leiden met 2-1 tegen Amsterdam. De zon schijnt een weekendje. Dus doen we een beach volleyball. Uh, vrouwenfinale, hè Lars Geert? Ja, de vrouwenfinale inderdaad en daarin verrassende namen. Niet zoals van tevoren gedacht... Keizer en Van Iersel, die zo'n heel goed seizoen hebben dit jaar... ...al twee World Tour-overwinningen haalden. Maar zij werden in de halve finale uitgeschakeld door... ...Danielle Remmers en Marloes Wesseling. Dat is dus de eerste finalist van vandaag. En de tweede finalisten, dat zijn Rimke Braakman en Michelle Stiekema. Daar kun je ook op teletext over gelezen hebben in de afgelopen weken. Want zij werden namelijk Europees kampioen onder de 23. En wie versloegen zij dan... Good old Rebecca Kadijk en haar partner Merelt Moren. Die stonden in de halve finale. Die hadden gehoopt, Rebecca Kadijk had gehoopt, gehoopt om haar zoveelste Nederlandse titel binnen te halen. Dat is niet gelukt. Ze werden in de halve finale dus uitgeschakeld door Braakma, Braakman en Stiekema. De opkomende talenten. En die doen het ook goed in deze finale. Ze hadden een iets grotere voorsprong dan dat ze nu hebben. Want de voorsprong is nog maar één puntje. Het is 11-10 in het voordeel van Braakman en Stiekema. En dat is een stuk groter geweest. Ik noem onder andere 9-5. Nu doen ze helemaal niks meer voor elkaar onder remmen, Remmers en Wesseling en Raakman en Stiekema. Alles gelijk 11-11. En van de favoriete muziek van Evert is maar een kleine stap naar Ten apel zelf. VVV Ajax. Ja, Geen mij Rowen en maar hoor. Gewoon Limburgs man. We zitten te besloten rekening in Noord-Limburg. In de in Venlo waar het 0-0 is. Laatste minuut van de eerste helft. Een aanval zagen we net van Ajax. Met een schotje van Christian Eriksen. Maar Gentenaar keek er minzaam naar. En denkt daar ga ik niet eens volgens naar de hoek. Dat was ook niet nodig. VVV mag gaan ingooien. En dat doet Emen De linksachter een meter of tien over de middellijn. Schijfster de Bossen loopt naar hem toe. Zegt zoiets van geef mij die bal maar, dan blaas. Wel een keer. U hoort het applaus, het publiek, de 6000 man hier in Venlo zijn tevreden over de prestaties van hun team. Dat nog wacht op een doelpunt, ze staan nog altijd op nul. We hebben weliswaar één gelijk spel, 0 0 hier ook in de koel cool, tegen FC Utrecht. Maar vorige week dus die afdroogpartij in Arnhem, 4-0 nederlaag. Maar nu gaat het tot nu toe redelijk goed tegen Ajax. Ruststand in de koel 0-0. En van de koel is het maar een uh, paar aspergevelden verder. Of daar <laughs> zit uh, dokter Gerard de Groot die uh, Muntje Gladbach moet zeggen van hier ja. heer Napel. Maar de score ja. is 6-1 Gerard. Ja, nog steeds 6-1. En het maakt allemaal niks uit hoor. München-Gladbach of München-Gladbach. Je wilde niet doodgevonden worden. Maar in ieder geval is het zo dat uh, Nederland uh, tegen uh, Frankrijk uh, nog steeds uh, ja, doorhokkiet, rustig doorhokkiet. Een beetje, een beetje afzakt. Een beetje achterin wat foutjes gaat maken. Frans Doepend kwam daaruit. De strafcorner kwam er voor Frankrijk. Die ging kei en kei en keihard op de paal buiten bereik van de uh, doelman Jaap Stokman. Had net zo makkelijk 6-2 kunnen worden. Maar nu heeft Nederland aan de andere kant de strafcorner. En nu staan er wel ineens uh, Weusthof en Takema in het uh, veld, als ik het allemaal goed gezien heb. In ieder geval, Take-Takema is erbij en ook Weusthof is erbij. Dus een dubbelloops op de kop van de cirkel van Nederland. Wie zal het worden? Zal het Weusthof worden of zal het Takema worden? Ik denk dat die bal gewoon naar Take-Takema gaat. De nooier is degene die hem gaat aanschuiven. De 7-1 longt voor Nederland nog te spelen. 9 minuten en 45 seconden in deze wedstrijd tegen Frankrijk. De opening van het uh, Europees kampioenschap voor Nederland. De wedstrijd die ze ...makkelijk zouden gaan winnen. En dat hebben ze ook aangetoond vanmiddag. Want in die uh, eerste helft was het al 4-0 voor Nederland bij de rust. En nu inmiddels uh, 6-1. Komt Takema. 7-1. Ja, hij zat eraan te komen natuurlijk. Takema laat dat niet lopen, dat kansje. Nederland staat uh, voor tegen Frankrijk. 7-1. Ja, en dan aanzetten Als je verliest van Ales Soens... ...dan krijg je het sterke NEC op bezoek. Oei, oei, oei. Frank Wielard. <laughs> je zou toch zeggen, je moet banger zijn van NEC dan van Alessoens. Maar ja, als je al verliest van Alessoens, dat is toch een probleem voor uh, AZ Gebleken. Wel, die uitwedstrijden Europees al jaren niet gewonnen. Mooi Sander liet er uiteindelijk na de wedstrijd zelfs over los. Misschien moeten we er maar een psycholoog op loslaten. Want trainers komen er niet uit hoe dat op te lossen. Ook tegen tegenstanders van het niveau Aalessoens. Als we daar niet meer kunnen winnen, dan hebben we toch wel een probleem met z'n Dat kunnen we nu wel vaststellen. En problemen heeft AZ ook met NEC. De steekbal nu van Amieux op George. Die komt er niet echt lekker uit. En er komt geen extra tijd bij, zegt scheidsrechter Van Boekel. En dat betekent dat we gaan rusten in Alkmaar. En AZ heeft het tot nu toe in ieder geval op 0-0 kunnen houden tegen NEC. 0-0 dus bij AZ-NEC. 0-0 bij VVV Ajax. En eerder op de middag en dus al afgelopen Heracles Feyenoord 1-1. En om half vijf is het natuurlijk ook nog een wedstrijd. ADO tegen PSV. Gaan we nog even naar de Vuelta, de tweede etappe daar, Gio Lippens. Nog steeds een kopgroep van vier man met daarbij dus die renner van Rabobank. Paul Martens, de Duitser die er in elk geval bij zit. Vorig jaar een ongelukkig begin van het seizoen toen hij hard en val kwam in de Dauphiné. Libéré brak daarbij zijn drie ribben en liep ook een behoorlijke nierbeschadiging op. Maar hij kwam later dat seizoen in het najaar nog goed terug met een overwinning in de Grand Prix de Wallonie. Dat was in Namur en Namen in België waar hij in ieder geval de overwinning pakte. En dit seizoen begon hij eigenlijk ook alweer met een... Achterstand. Hij had een blessure opgelopen voor het begin van het seizoen. En daar heeft hij er ook nog wel wat last van gehad. Tot zijn grote teleurstelling mocht hij ook nog eens een keer niet mee naar de Tour de France. Als een van de mannen in die Rabobankploeg die rond Robert Geesink werd geformeerd. Dat was ook een zware teleurstelling, maar hij mag in elk geval de Vuelta rijden. En hij blijkt in elk geval gemotiveerd genoeg te zijn... om in die allereerste vlakke etappe van de Vuelta mee te gaan in de ontsnapping. Straks mag hij in elk geval het podium op, want dan krijgt hij de bergtrui omdat hij als eerste bovenkwam op dat koetje van de derde categorie. De kopgroep inmiddels een voorsprong van boven de zes minuten. Dat is een aardige voorsprong. Met, uh, we, we hebben inmiddels zo'n 70 kilometer achter de rug van deze etappe. Betekent dat uh, nog zo'n kilometer of 100 te koersen is voor de coureurs. En in dat peloton daar is de controle vooral bij de ploeg van de rode truidrager. Bij de ploeg van Jacob Voegelsang. Die er alles aan zal doen om in elk geval die rode trui in de ploeg te houden. Want straks bij de... Sprint bij de eindsprint in Playa de Oriuela zijn punten te verdienen. Bonificaties, seconden met name ook te verdienen voor de mannen die daar op plaatsen nummer 1, 2 en 3 aankomen. 20, 12 en 8 seconden zijn er voor de nummers 1, 2 en 3. En dat betekent dat die rode trui zomaar van eigenaar zou gaan verwisselen. En als je dan kijkt naar de sprinters, dan zie je in elk geval dat Daniele Benatti, de ploeggenoot van Jacob Vogelsang, de man in de rode trui, dat die er in elk geval nog het best bij staat. Want die staat natuurlijk in dezelfde de tijd als de drager van de rode trui. Benat er dus bij. Verder goede sprinters hoor. Ik heb het al gezegd. Mark Cavendish. Ik heb die Kittel al genoemd van Skill Shimano. Tyler Ferrar is erbij. Oscar Freire voor Rabobank. Uh, Petaki van Lampre is erbij. Peter Sagan van Liquigas. Die mannen zullen straks op de meet gaan uitmaken wie hier de eerste etappe gaat winnen. We gaan het hebben over de EK dressuur in Rotterdam. Vrije kuur geslagen op muziek. Vandaag straks nog Adelinde Cornelissen namens Nederland. Eerder op de dag Hans-Peter Minderhout, die op zijn paard nadien uiteindelijk in tranen de ring verliet. Die tranen die hadden natuurlijk een achtergrond en een reden. Edwin Cornelissen zocht daarom de ruiter op. Emoties bij uh, Hans-Peter Minderhout? Ja, nou, nou gaat het wel. Ja. <laughs> waar, waar kwamen die vandaan? Nou, ik had me voorgenomen dat uh, Rotterdam de uh, laatste wedstrijd was. En, uh, van Nadine, jouw paard? Van Nadine, ja. En ze is 16 jaar en uh, ze, heeft, uh, ze heeft vijf jaar Grand Prix gelopen. Vier keer in het Nederlandse team, uh, altijd meegeholpen aan de teammedailles. Vijfde in Hongkong en uh, wereldbeekfinale Las Vegas uh, liep ze vierde plek. En Ik wilde gewoon dat ze een waardig afscheid kreeg van de sport. En daarom, uh, was ik was gewoon zo blij dat ze vandaag zo, uh, ja, zich vandaag nog zo laat zien. En ik vind het gewoon mooi dat iedereen uh, ja, het ziet. Het was echt toewerken naar een afscheidswedstrijd voor, voor haar en voor jou. Ja. En ik had het bewust nog wel een beetje rustig houden Want ik wilde ook niet dat, uh, dat ze dan van tevoren al omgingen roepen. Of, uh, en dat ze nog wel volwaardig werd gezien en niet een soort als een oud paard. En, uh, ze heeft het gewoon super gedaan. en uh, ja, Daar ben ik gewoon echt heel blij mee. Waarom nu afscheid nemen? Ook, nou ja, wat ik zei, ze heeft vijf jaar lang uh, op topniveau gelopen. En um, ze heeft uh, alle internationale kampioenschappen lopen. Zilveren, teammedaille uh, op de Olympische Spelen, vijfde plaats individueel. En dat wordt gewoon nu niet, niet, uh, niet meer beter. En ik wil, haar, um, um, nou, ik wil haar ook nog gewoon een lekker leven gunnen en een veulen erbij. En, uh, zonder dat ze nog al die wedstrijden hoeft te doen en dan steeds minder gaat presteren. Is het dan stoppen op haar hoogtepunt? Ja. Of uh, ja. was het ook wel dat je merkte dat het wat meer moeite ging kosten? Nou ja, je merkt zeker dat het wel iets meer moeite, uh, iets meer moeite ging kosten. Maar ja, ze geeft gewoon in de ring alles wat ze heeft. En dat heeft ze vandaag gedaan. Alsof ze voelde dat, het, uh, dat ze nog één keer alles moest geven. En uh, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar merkt een paard dat dat dit een afscheidswedstrijd wordt? Nou ja, zo leek het wel vandaag, ja. Ik bedoel, ze loopt toch al drie dagen hier rond en ik had... Ik heb vooraf gedacht als ze nog maar gewoon fit genoeg is om die laatste ronde ook nog te doen. Maar het was de beste proef van alle drie. En, uh, dus ja, ik voelde dat ze gewoon alles gaf wat ze er nog in had. En dan houdt de muziek op, zit de proef erop en dan weet je dat het echt gedaan is. Ja, het dus was bijna aan het eind en toen schoot het al opeens om mijn hoofd. En uh, ja, nou ja, dus even, uh, ja, je moet even slikken. Hans-Peter Minderhout over paard Nadine dat moest stoppen op haar hoogtepunt. We gaan even volleyballen, het NK Beach met uh, Lars Geerts. ...waar de eerste set zojuist is afgelopen. 21-18 is de eindstand en dat was de eindstand in het voordeel van Stiekema en Braakman. Zij wonnen de eerste set. Je kon zien dat ze beter in de wedstrijd zitten op dit moment. Hun opstelling op het veld, hun strategische keuzes zijn beter dan die van Remmers en Wesseling. Je ziet ook dat uh, bij Remmers uh, de emoties wat mee gaan spelen. Twee keer toch een flinke aanvaring met de scheidsrechter. De scheidsrechter is daar niet van gediend, heeft daar weggestuurd. Ze dus was het niet eens met een aantal van zijn beslissingen. Maar dat soort dingen verstoren het spel... Je ziet ook dat ze daardoor wat minder krachtig in de wedstrijd zit dan Braakman en Stiekema op dit moment. Die over het veld schieten alsof ze niet door mulzand heen moeten ploegen. Nee, Braakman en Stiekema geef ik op dit moment de beste kansen om een Nederlandse titel binnen te halen. We gaan het hebben over voetbal, over de half 1-wedstrijd. Heracles tegen Feyenoord eindigt in 1-1. Rus 0-0, belangrijke rol voor de invallers. Plet scoorde voor Heracles de 1-0. En Schaken, invaller van Feyenoord, had een actie die helemaal beslissend was. Fernandez mocht het laatste tikje geven, 1-1. Uh, Frank Snoeks, de afloop van het gesprek, uh, in, de maker, uh, in gesprek met de maker van de openingstreffer. Terwijl hij toen nog maar net in het veld stond. We hebben het over de Herakliet, Melvin Plet. Er wordt veel gepraat hier over het gras. Maar, maar jij liet er nu echt geen gras over groeien. Nee, ik ja, kan je wel zeggen. Ja, ik uh, kan zeggen dat ik goed heb ingevallen. Een doelpuntje heb meegepikt. Maar het is wel jammer dat, uh, ja, dat we twee punten laten liggen. Ja, je, je overziet meteen het grote geheel. Je vindt het jammer dat het nog gelijk wordt. Want anders was je de matchwinner geweest. Maar hoeveel tellen was je in het veld toen je scoorde? Ja, ik weet het niet. Maar volgens mij was het de eerste balcontact die ik had. En hij uh, ja, ging er gelijk goed in. Het is even laten zien hoe het moet. Aannemen, kijken, scoren. Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel goed bediend word. Uh, Willy speelt me fantastisch in. Uh, ja, Dan is het een koud kunstje met af te maken. Je maakte veel doelpunten in de eerste divisie. kwam hier vorig jaar als opvolger van Dost. En wat je eigenlijk bent geworden hier is een soort supersub. En je maakt even goed je goaltjes. Uh, stemt dat je tevreden, die rol? Nee, zeker niet. Uh, ik zie mezelf ook niet als, als supersub. Ik bedoel, uh, ja, de trainer heeft nu uh, voor samen wel gekozen en uh, ja, dan is het voor mij alleen uh, wachten, wachten, wachten tot ik de kans krijg en uh, ja, de minuten die ik krijg, die probeer ik dan uh, goed in te vullen. Maar ik denk als ik nog meer minuten krijg, dat het alleen maar uh, beter kan worden. Jij kunt ook uh, als basisspeler gewoon doel moeten maken, wil je zeggen? Ja, natuurlijk. Als je het in 30 minuten kan, of in 10 minuten, dan moet je het zeker in 90 minuten kunnen. Maar je hebt een wezenlijk aandeel zo in het succes van hier, Want je bent met twee keer het mannetje in de invalbeurt. Ja, dat kan je zeggen. Maar ik vind dat we het als, als team doen. Uh, ja, we kunnen gewoon goed voetballen als team. En uh, ja, als het loopt, dan, dan gaat het met mij ook beter. Als je die 1-0 gemaakt hebt, hè? Uh, los van het feit of je wel of niet tevreden bent met, met je aandeel dan in de wedstrijd... dan hoop je natuurlijk dat het zo blijft. Ja, zeker. Natuurlijk, 1-0 uh, voorsprong is altijd lekker. En het liefst wil je die uitbouwen en uh, ja, gewoon winnen. Als je gelijkspot is. Ja. Ik vind dat je hier uh, had moeten winnen omdat je om 1-0 voorkomt. Voor en de ruimtes zo groot werden. Ja, dat moet je gewoon uitspelen. Je zag ook eigenlijk aan beide ploegen in de laatste 10 minuten. Van wat moeten we nu doen? Tevreden zijn met 1-1? Of durven winnen met het risico dat je gaat verliezen? Ja, uh, ik denk dat het ook wel een beetje met, uh, met conditie te maken heeft. Uh, ja, het ging heen en weer. En, uh, ja, de ruimtes werden gewoon zo groot dat het uh, moeilijk te belopen was. En, uh, ja, ik denk dat toch wel beide ploegen voor de, voor de winst gingen. En van Mel van Plet gaan we er even naar het hockey-HK. Nederland tegen Frankrijk. Ik denk inmiddels afgelopen, Geert. Klopt, een seconde of tien geleden geëindigd de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. De eerste wedstrijd voor de Nederlandse mannen hier. Terwijl de Nederlandse vrouwen gisteren al met 8-0 van Azerbeidzjan wonnen... was het weer een monsteruitslag. 8-1 werd het uiteindelijk in het voordeel van Nederland... Even de statistieken. Drie doelpunten van Floris Evers, die ook de laatste produceerde. Twee van Takema, twee strafcorners. Jenniskens en Van der Horst en Weustof. Ieder met één treffer. En de Franse treffer van, kwam van Pochet. Nederland wint van Frankrijk. Afgetekend, makkelijk. Niemand had anders verwacht met 8-1.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 We'll Raccoon van het album Liverpool Rain and took a hit. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, bijna half vier hier, is Martijn Nijs. Een paar honderd motorliefhebbers zijn toch naar Breda gekomen. Ondanks dat de Harley-dag is afgelast. De gemeente besloot eerder de bijeenkomst uit veiligheidsoverwegingen niet door te laten gaan. Ook werd preventief fouilleren in het centrum toegestaan. Breda was bang dat rivaliserende motorbenders met elkaar op de vuist zouden gaan... maar de politie noemt het gezellig druk. In Noorwegen is de nationale herdenkingsplechtigheid aan de gang... waarmee een maand van rouw wordt afgesloten. Tijdens de ceremonie in een stadion in Oslo worden de 77 slachtoffers herdacht... die vielen tijdens de aanslagen eind vorige maand. Onder andere, koning Harald hield een toespraak. En op een aantal plaatsen zijn voor de zekerheid evenementen afgelast of opgeschort... uit vrees voor zware onweersbuien... KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant... Gelderland en Overijssel. Het Weerinstituut heeft een code oranje afgegeven. De op één na hoogste waarschuwingscategorie. En tot zover de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Op de A20 van naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, drie kilometer. En een file op de A28 door werkzaamheden. Van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knoopend Rijnsweerd... ook drie kilometer. NOS Radio NOS Op één NOS Radio Langs de lijn die bal in het mullersand in Scheveningen, Lars Geerts ...en onder enigszins wat sluierbewolking. Dat is wellicht wat jammer. Het is een prima temperatuur, maar de zon wil maar niet doorbreken. Niet dat de spelers op het veld daar veel last van hebben. Remmers en uh, Wesseling doen het op dit moment wat beter in de tweede set. De eerste set hebben ze natuurlijk aan Braakman en Stiekema moeten laten. Maar in de tweede set gaat weer wat beter. Het is 12-11 in hun uh, voordeel. Braakman en Stiekema laten het een beetje lopen, hoor. Je moet zeggen dat de services niet meer zo hard zijn als in de eerste set. En nu zelfs zie je dat, uh, dat Braakman de bal uitserveert in zo'n punt... Wel heel makkelijk aan Westelink en Remmers uh, geeft. Je ziet ook dat uh, de dames er wat, uh, wat meer zin in krijgen. Wat, wat beter gaan... Uh, gaan communiceren met elkaar. Je ziet dat ze niet meer zo vaak dicht bij elkaar blijven. Ze weten het veld wat beter te verdelen. Alleen op het moment dat je dat vertelt zie je natuurlijk dat Braakman exact het gaatje tussen de twee weet te vinden. En hey, Remmers en Wesseling staan elkaar aan te kijken. Die was toch voor jou? Nee hoor. Die was voor één van beiden, maar in dit geval voor geen van beiden. 12-12 inmiddels -12 de stand in de tweede set. Nog steeds Stiekema en Braakman die uh, proberen hier hun eerste Nederlandse titel binnen te halen. Gaat ja, weer gevoetbald worden. Het is half vier geweest. Tweede helft begonnen. AZ en EC. Eh, Berens gekomen, Frank Wieland. Ja, je kon erop wachten natuurlijk dat dat uh, ging gebeuren. Inderdaad, uh, vanuit de kleedkamer. Trainingspakje uit en nu scharen maken. Voorzet geven en dan uiteindelijk niemand bereiken bij de tweede paal. Want Wermbloom is daar te laat en de rest doen wel allemaal bij de eerste paal of de hoogte van de penalty stip ongeveer. En dus kwam de paas van Berends niet aan. Hij is gekomen voor Benschop. In Hilleveen overbodig geworden. Omdat daar gekozen werd door Narsing door trainer Ron Jans. Ja, dan kan je beter verhuizen eventjes maar naar de bank van AZ om vervolgens erin te komen. En als hij dat vandaag goed doet, heel blijft, dan zal hij voorlopig wel aan die rechterkant bij AZ blijven staan. Daar is hij weer, berend. Amieu voorbij, alsof hij er niet staat. Achterlijn halen, nu wel een goede voorzet geven. Amieu is ook snel, is op tijd terug om een voet tegen de bal te krijgen. Maar AZ houdt wel een corner over. Gelijk dus dreiging ook vanaf die rechterkant. De hele eerste helft bij AZ dat totaal niet gezien. Het Werd alleen maar gevaarlijk als Palsen opkwam vanaf de linkerkant. En dat was maar uh, Hoogselder. Die corner goed voorgegeven. Nuitink kopt weg achterin bij NEC. Ellen brengt die bal dan opnieuw weer in. Eltidoor door dan. Uit de draai kan hij schieten. Daar gaat Van Eijden voor liggen. Nog een keer schieten dan Holmen. Die geeft hem voor bij de tweede paal. Daar wil mooi Sander het eruit laten zien alsof... Nee, het is Wernbloem die het daaruit wil laten zien alsof hij ondersteboven gelopen wordt. Wil graag een penalty. Gaat even de discussie aan met Van Boekel. Maar intussen kan AZ niet meer doen dan alleen maar ingooien vanaf de rechterkant. Halverwege de helft van NEC. En zo heeft AZ al bijna meer aangevallen in de beginfase van de tweede helft... dan in de hele eerste helft bij elkaar. En uh, gevaarlijk is uh, AZ nog niet of nauwelijks geweest. Eén fatsoenlijke kopbal voor de pauze kan ik me nog even snel herinneren van uh, El Tidor. Dat was wel aardig en dat was het dan ook. Viergever nu steekbouw op uh, El Tidor. Breed uh, gelegd op Martens, die had daar niet echt uh, op gerekend. Maar AZ had wel uh, balbezit omdat uh, daar uh, Marcellus weer oppikt. En de combinatie gaat met Berends balletje onder de voet doorhalen. Het ziet er allemaal gelijk een wat flitsende ruit ook als Berends aan de bal is. Elm nu kan opstomen, dwars door het midden. Moet je altijd even uitkijken, want die kan ook van heel ver heel hard schieten. Weer en dan gaan naar de koel, want daar wordt gescoord. De koel ontploft, want VVV scoort in de tweede minuut van de tweede helft zijn eerste doelpunt. In deze competitie 2011-2012. Het is Oetje die door de verdediging sloopt van Ajax. Die verdediging die niet goed oplette. Moussa raakte die bal ook nog. Maar of hij hem net voor de doellijn op de doellijn of achter de doellijn heeft geraakt, is niet helemaal helder en duidelijk. Scheidsrechter eh, Bossen loopt nog even op advies van de Ajax. Zie zijn assistent dat hij dacht dat het buitenspel was. Dat buitenspel wordt niet gehonoreerd, wordt niet gegeven. Ook is het ook niet, denk ik. Ik kijk nog even in de herhaling. Vermeer. Gaat naar de grond. Bal van Uchibo. Wordt inderdaad door Mousa nog aangeraakt. En dan zou je kunnen zeggen dat Moussa buitenspel stond. Goed, dat wordt niet gegeven. En als ik uit deze positie kijk, dan komt Moussa achter de bal vandaan. En is het dus 1-0. Verrassend voor VVV tegen Ajax. Het eerste competitiedoelpunt van de Noord-Limburgers in deze competitie. 1-0 VVV tegen Ajax. De goal is van nou ja, zeg maar een samenwerking tussen Ujibol en Moussa. Nigeriaanse goal in geel zwarte in venloze dienst. 1994, Aswat en Shine. Bijna afgelopen in De vrouwenfinale van het NK Beach. Lars Geert. Ja, maar even wat, uh, wat oponthoud. Omdat Danielle Remmers zich even moest laten behandelen. of uh, Dat leek het even op. Ze zat wat last van de tenen. De dokter werd erbij gehaald. Maar uiteindelijk uh, woof zijn weg. Zegt ze, nee hoor, het gaat prima. Maar in de wedstrijd niet voor Remmers en Wesseling, want ze staan achter 19-17 in het voordeel dus van Stiekema en Braakman. Dat kan nu 20-17 worden. Nee, niet, want een goed blok van Remmers, opnieuw Braakman en nu wel erlangs. 2017, daar is het matchpoint voor Stiekema en Braakman. Voor hem zou het de eerste nationale titel, Nederlandse titel kunnen worden. Hoewel Michel Stiekema al wel eerder in een finale van het Nederlands kampioenschap heeft gestaan. In 2009 bijvoorbeeld met Danielle Remmers, die dus nu aan de overkant staan. Het is Braakman die mag gaan serveren voor de wedstrijd. Doet dat kalm aan, lokt de twee dames naar het net, komt Remmers met de klap. Nee, rustig tikje, tikt hem over Braakman heen, valt de bal in het zand en zo wordt er nog even iets uitgesteld. Frank Wilaart, jij hebt een doelpunt volgens mij. Ja, AZ is heel goed aan die tweede helft begonnen. En bekroont dat met een goal van Josie Eltidor. Zijn tweede al van dit seizoen. Hij is zijn basisplaats. Ook bekroond dus met een doelpunt in die tweede helft. AZ een wereld van verschil. Er met die eerste helft de corner genomen. Wordt in instantie weggewerkt. Uiteindelijk in de tweede instantie van de doellijn gehaald. Volgens mij was het door Kolwijk. De inzet, Silicon zit half mis met, uh, in het duel zeg maar met door Goallijkt kop weg. door krijgt de herkansing, kop de bal naar de grond in het doel. En dus staat AZ in eigen stadion. Uiteindelijk uh, toch nog met 1-0 voor. Na een flitsende start in die tweede helft waar NEC de wedstrijd niet meer in uh, de grip kon houden. AZ de boel in handen nam en dat is dus een wezenlijk verschil met voor de pauze. Daar waar NEC voor de pauze de spaarzame kansen liet liggen, heeft AZ de eerste de beste er na de pauze onmiddellijk ingeschoten. We zijn 10 minuten onderweg na rust en AZ leidt met 1-0 in Alkmaar. Wij gaan weer naar Las Geertz en we gaan volleyballen. Michelle Stiekema zakt door de knieën en slaat haar handen voor de ogen. Want zij heeft ze juist met haar partner Rimke Braakman de eerste Nederlandse titel veroverd voor dit duo. Ik zei het al, Stiekema heeft eerder in de finale gestaan. Maar toen verloor ze van Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Nu met haar nieuwe partner Braakman verslaan ze Maloes Wesselink en Danielle Remmers voor een eerste nationale titel. Dat zal een mooie opmaat zijn naar volgende week. Want dit is slechts een overture, dit Nederlands Volgende week is hier op Scheveningen het wereld, uh, pardon, World Tour Beach Volleyball. En daar hopen deze dames ook hoge ogen te gooien. Maar voorlopig is er een prijs binnen in het jaar 2011. Namelijk de Nederlandse titel voor Michelle Stiekema en Rimke Braakman. Wij gaan even naar Ed van de Bent. Uh, over de ontwikkelingen bij de EK Dressuur. Uh, de kuur op muziek Ed. De eerste opmerking, het is en blijft een jury sport. En dan moeten we dat maar weer even vergeten. Maar als je dan ziet dat er 12, 13 procent verschil zit... in de technische uitvoeringsbeoordeling door de zeven juryleden... ja, dan kan het vries of dooien voor de ritten die er nu nog zijn. Want op papier de naaste, de grootste concurrent van Adeline de Cornelissen... Carl Hersten met zijn Nederlands gefokte Utopia. Gisteren het zilver met deze prachtige hengst, 10 jaar oud. Wel, die reed weer prachtig uitgestrekte draf. Zeker goed voor tien. De wissels waren mooi. De dubbele pirouette, Een ervan uit het boekje. De achterbenen braakten een heel klein cirkeltje. En uh, de tweede was uh, wat ruimer. Misschien door de regen die er net tijdens zijn de rit was. Misschien daardoor wat te onrust. Maar ja, een, een prachtige rit. Een mooie artistieke uh, beoordeling ook. Met een uh, kuur die, die pas afgelopen vrijdag de muziek in handen kreeg. Hij rijdt 84.179, er moet echt aangereden worden. En er heeft zich nog iemand gemeld, namelijk die daar nu uh, achter staat in het klassement. Patrick Kietel uit Zweden met ook een Nederlands gefokt paard. Watermills Kendik rijdt 83.429. Maar de publiekslieveling tot nu toe, dat was toch wel Juan Manuel Munoz Diaz met zijn uh, paard Fuego de Cardenas. Echt zo'n paard van een schilderij geplukt van Velasquez. Zo'n barok paard met zo'n magistrale brede hals, een 13-jarige ging zelfs tijdens de proef meeklappen in de kadans van het paard. Het was meer alsof er bij het circus geapplaudisseerd werd. 8.982, het is voorlopig goed voor de derde plaats. Nog uh, drie starts, waaronder dus uh, straks Adeline Cornelissen met Jiri Parsenval. Ze rijdt zo gelijkmatig, zo mooi. Maar is het genoeg? Want het lijkt alsof de juryleden toch willen kijken naar extremen. Er zal toch uh, weinig uh, mensen bij Axel erop gerekend hebben. puntenverlies in Venlo tegen VVV. Maar het gaat er wel op lijken, Evert. Nou, oh, zover is het natuurlijk nog niet. Nou, We zijn 11 minuten onderweg in de tweede helftstand. 1-0 dus voor VVV. De speaker heeft het doelpunt aan Moussa toegekend. Die inderdaad vlak voor de doellijn... Die bal, die steekbal van Utsjubo nog even aanraakt. En dus een Nigeriaanse co-productie. Moussa, die nu ook in balbezit is, zet de VVV dus op die 1-0 voorsprong. Ajax toch wel een beetje aangeslagen. Al die prachtige volzinnen en uitdrukkingen van collega van de Bent slaan nog niet in ieder geval op de Amsterdammers. Hun kuur op muziek loopt hier nog niet echt lekker in de koel cool in Venlo. Waar VVV nu ook weer in balbezit is. Op de helft van Ajax, steekballetje van Utsjubo richting Moussa. Die is de bal kwijt en dan gaat de bal over de zijlijn. En mag VVV gaan inbrengen. Gooien. VVW dus aanmerkelijk beter, zeg maar veel en veel beter dan vorige week. In Arnhem toen het van Vitesse kansloos met 4-0 verloor. Of dat te maken heeft met de terugkeer van Moussa. Of een iets wat andere opstelling of in ieder geval een andere tactiek. Wie het weet mag het zeggen. Moussa is in ieder geval dreigend en gevaarlijk. Gooit de bal nu in. De bal richting Uchibo wordt weggekoopt door Alderwereld. En opgepikt dan door Sim de Jong. Die paast de bal richting Suleimani. Die zet even Emenieke van zich af. En dan is er ook ruimte voor een Ajax aanval. En ruimte en Suleimani en snelheid wil nog wel eens goed uitpakken voor de Amsterdammers. Eriksen paast de bal dan naar de linkerkant. Naar de boerichter. Boerichter zet de bal voor. Daar is de kopstoot. En een geweldige redding van Dennis Gentenaar. Op een prachtige kopstoot van Sigtorson, de IJslander. En zo voorkomt Dennis Gentenaar dat Ajax langs zij komt. Applaus ook van de toeschouwers voor de 35-jarige doelman. De beste redding tot nu toe vanmiddag. De corner is inmiddels al genomen. Bal bij Eriksen terecht gekomen. Die dans die Jong leert. Wat die steekt de bal tussen twee verdedigers door. Theo Jansen dan met een leepballetje balletje. Wordt weggekomen door mij. Maar nog altijd het gevaar niet geweken. Sieg Tuurzon dan. Dan staat inderdaad de Siem de Jong buitenspel. Maar daar gaat de bal niet naartoe. De bal komt uiteindelijk in handen van Dennis Gentenaar. Van VVW de doelman. VVW dat dus verrassend leidt tegen Ajax met 1-0. AZ-NEC. AZ leidt minder verrassend. Gewoon met 1-0 tegen NEC van Tielaard. Ja, vooraf uh, hou je daar serieus rekening mee. En nu gaat Berends weer het gebied in. Schiet onverwacht op de paal. Het scheelt niks. Tille seconden niet meer bij. Maar uh, de paal staat uh, de eerste treffer van Berends voor AZ in de weg. En AZ na de pauze zo verschrikkelijk anders dat je je gaat afvragen. Waarom mogen we niet af en toe gewoon eens in de kleedkamer kijken? Dan weten we wat Verbeek heeft gezegd en hoe hij het heeft gezegd. Maar wat hij ook gedaan heeft, het heeft effect gesorteerd. Want AZ een wereld van verschil met de ploeg die we voor de pauze hier aan het werk zagen. En NEC is de grip helemaal kwijt. Moet leidzaam toezien hoe AZ de ene en ander andere aanval eruit rolt. Staat volledig onder druk. Komt bijna niet meer op de helft van de Alkmaar. Holmen, daar gaat hij weer. Draait weg. Bij het Smos draait ook gemakkelijk weg bij Van der Velde. Van Eijden zet dan zijn lichaam er goed in bij Eltidoor. Die valt wat al te gemakkelijk om voor de gestalte die hij heeft. En dus mag NEC doorvoetballen. Schöne nog niet echt goed in de wedstrijd. Heeft veel tijd nodig als hij aan de bal is om de goede oplossing te bedenken. En meestal komt hij er dan ook niet uit. Ook nu komt hij er niet uit. AZ neemt over. Elm op de eigen helft. Leep balletje. Klein boogje erin. In de richting van Wermbloom. En er wordt weer gescoord bij Evert. En weer door VVV. En weer door Moussa. Een prachtige paas van Linsen Over Deli blinde links achterheen. Moussa dolde blind. Eerst met rechts, toen met links. En zo schiet de jonge Nigerianen. Sensatie ook op de WK. 120 jaar is uit Amerika waar hij ook zo goed speelde. En waarom speelt zo'n goede speler nou nog in, uh, in Venlo bij VVV? Zou je je afvragen. Heel veel ploegen die toch hoger uh, op de ranking staan. Zoeken naar een snelle rechte spits. En die Moussa is de man. Tot nu toe van de wedstrijd. Hij passeert voor meer voor de tweede keer. En dreigt hier dan inderdaad de sensatie. Of gaat Ajax in het laatste half uur nog even voetballen zoals Ajax dat behoort te doen. 2-0 dus door Moussa opnieuw voor VVV tegen Ajax. Frank. Enorme kans voor Platje. Je denkt hij gaat weer achter die verdedigers langs. Mooi Sander laat hij achter zich en dan komt Esteban zijn doel uit. En dan denk je Platje kan maar één ding doen, stiften. En waarschijnlijk denkt Platje, dat weet die Esteban ook nog van vorige week. Die wedstrijd tegen Excelsior toen Platje op die manier twee keer scoorde. En deze keer kiest hij dus voor de poeier. Alleen schiet hij dan heel hoog over de goal van Esteban heen. En denk je achteraf, stift die bal toch gewoon jongen. Dat kun je heel goed, gewoon blijven doen. Dat kan een uh, mooi handelsmerk worden. Maar daar was toch NEC weer eventjes nadat uh, er een klein countertje uitkwam van de Nijmegenaren. Nu Esteban uitrollen richting 4 geven. En zo moet AZ de wedstrijd weer een beetje gaan controleren. Wel op tempo blijven voetballen. Want daarmee houdt het N N Nijmegen behoorlijk onder druk. Holmen, goede aanname op de borst. Is daarmee gelijk Smofs kwijt. Smofs krijgt de, de tweede kans. Martens ingespeeld. Altijd door. Goede 1-2. Martens met zijn linker. Neemt eerst aan. Waarom schiet je niet gelijk? Krijgt hij een strafschop? Ja. En dat is waarschijnlijk ook nog terecht. Smofs, rode kaart. Ook dat nog moet NEC met zijn tienen verder. Maar het is logisch. Want Martens is erdoor, ook al zou je kunnen zeggen dat Van Eijden er nog in de buurt is. En dus Martens niet echt een doorgebroken speler is. Omdat hij die bal aanneemt, hij had hem ook in één keer kunnen schieten. Maar uiteindelijk gaat de Belg onderuit. En uh, betekent dat dat Smofs eraf gaat, omdat die uiteindelijk de overtreding maakt. Ik zou dat nog wel eens even terug willen zien, of dat allemaal uh, wel zo hoorde te gaan. De paas in eerste instantie van Martens als we naar de herhaling kijken. Hij krijgt hem keurig terug van Aultedore. En dan in de mangel genomen. Een duw. Ja, ik weet niet of je hier een rode kaart voor moet geven. Je kan er in ieder geval een penalty voor geven. Daar kan ik me nog wel weer iets bij voorstellen. Maar de rode kaart voor Smofs. Ik vind hem wat al te uh, zwaar gestraft. Hoewel je kunt zeggen, er is een doelrijpe kans ontnomen. En dat zal Van Boeken ongetwijfeld als uitleg geven. En daarmee gaat hij ook nog uh, wegkomen. In dit geval Elm achter de bal. Bal op 11 meter. De uitgelezen mogelijkheid voor AZ om op 2-0 te komen. Sillissen is nog niet op zijn doellijn. Dat heeft ook... Uh... Hij heeft daar even de tijd voor. Want Van Boekel is nog in discussie met aanvoerder Kolwijk. Eltidore is daar nog in de buurt. En Van Boekel heeft die discussie nu gesloten. Dan kan hij zich gaan richten op het feit dat die 11 meter genomen moet gaan worden. Van der Velde staat nog niet netjes op de lijn of over de lijn. Daar waar hij hoort te staan. Van Boekel houdt dat goed in de gaten. Ellen met de aanloop. Hij schiet de bal een beetje rechts van het midden. Waar Stillis ook naar rechts gaat. Dus naar de verkeerde hoek. Ellen zorgt voor 2-0 voor AZ. En dan lijkt me gezien het spelbeeld na de pauze deze wedstrijd wel zo ongeveer gespeeld. Je moet het niet te vroeg zeggen, maar in dit geval zou ik het wel durven. 65 minuten zijn we onderweg. 2-0 voor het. Tweede etappe in de Vuelta. Gio Lippens. weer in Spanje. Het is een gaatje of 31-32 aan de finish in Playa de Orihuela. De renners zijn daar nog lang niet, want die zijn zojuist de Alicante gepasseerd. En rijden langzaam in de richting van het zuiden vanuit La Nucía. Dat is de startplaats van vanochtend. 174 kilometer voor de wielen en daarin dus dat ene klimmetje dat ene klimmetje waar paul martens als eerste boven kwam en dus morgen gewoon in de bergtrui mag gaan starten de vier koplopers ze hebben een voorsprong nog steeds op het peloton 4 minuten en 50 seconden betekent wel dat die voorsprong langzamerhand wat uh, terugloopt, omdat de ploegmaten van de man in de rode leiderstrui jacob Voegelzang. de mannen van leopardus die zijn uh, toch tempo aan het maken en dat geldt ook voor de sprintersploegen want die sprintersploegen de hebben natuurlijk grote belangen bij deze eerste aankomst. Zo verschrikkelijk veel aankomsten zijn er niet in deze Vuelta voor de sprinters. Als je gunstig rekent voor de sprinters zijn het er vijf. Als je toch een beetje wat meer gaat nadenken en ook kijkt naar de manier waarop er aangekomen wordt in sommige plaatsen. Dan zijn het er misschien maar drie die echt geschikt zijn voor een echte massasprint. Dan denken we meteen aan Mark Cavendish. Vorig jaar won hij drie etappes in de Vuelta. Daar werd hij uiteindelijk 144ste in het eindklassement. Toen won hij ook. Vijf etappes in de Tour, eenzelfde aantal dat hij dit jaar behaalde. Dus als Cavendish straks weer met drie etappes uit die veld aan de huis mag... dan is hij meer dan tevreden. Maar hij heeft zware concurrentie. De leiderstrui zal hij in ieder geval vandaag niet overnemen. Want daarvoor heeft hij gisteren te veel tijd verloren in de ploegentijdrit. ploegentijdrit die dus gewonnen werd door Leo Paard. de Luxemburgse ploeg. En Cavendish die op achterstand binnenkwam. Die het tempo van zijn eigen ploeg HTC niet meer kon bijhouden... samen met Matthew Goss. Hij kwam op twee minuten... En 45 seconden uiteindelijk achter die leider in de, de klassement kwam die over de streep. En dat betekent dat hij, als hij vandaag al de volle winst gaat pakken in de etappe... en de volle 20 bonificaties dat hij geen kans maakt op de leiderstrui. Grote kans hebben ze op de leiderstrui als je kijkt naar de sprinters... zijn Peter Sagan, John degen Daniele danielen Tom Tombonen... en dan hebben we Marcel Kittel van de eh, Skill Shimano-ploeg ook nog wel. Die staan allemaal binnen de 20 seconden van de leider... In de wedstrijd, ze zouden dus theoretisch straks die leiderstrui kunnen overnemen. We gaan weer naar het honkballen, Amsterdam Pioniers. En die tijdje niks gehoord, ik heb 1-1 staan op mijn formulier. Het is 4-1 Tom, voor oh. de Pioniers. Ja, die hebben toegeslagen, een puntje in de vijfde inning, via Kroes. En in de zevende inning werd er hard toegeslagen, drie honkslagen op rij. Waaronder een hele mooie twee-honkslag van Moezo. En dat bracht twee punten van Moorman en Lokhorst over de thuisplaat. En dat is toch wel redelijk verrassend. Want de Amsterdammers hebben een heel goed team en van pioniers, werd toch verwacht, werd de vierde in de reguliere competitie, dat ze het heel moeilijk zouden krijgen. Maar ik denk dat deze twee ploegen het wel zouden kunnen gaan halen tot in de Holland-series. We zitten in de tweede helft van de zevende inning. We hebben de bekende zeven inning stretch gehad. En de werper van pioniers, Eddie O'Coin, gooit een uitstekende wedstrijd weer. Had in het begin wat moeite, maar doet het nu goed. Gooit nu ook weer drie slag op Bas de Jong. Tweede helft, zevende inning. En de pioniers uit Hoofddorp leiden tegen het amsterdam LND met 4 tegen 1. VVV Ajax. Alleen maar aanvallers erbij bij Ajax, Evert. Nou, nee. Geen aanvallers erbij. Een prachtige kopbal trouwens van Sigurdsson. Goed uit de hoek geplukt door Gentenaar. Goed, Serrero, de zuid afrikaanse international, is in de ploeg gekomen bij Ajax. Op de plek van Suleimani. De rechterpositie dus vooraan. En zojuist een wissel. Frank de Boer heeft Deli Blind uit zijn lijden verlost. Want Blind had het ontzettend moeilijk tegen Moussa. De man van beide goals. En nu staat daar Fernan Anita. Van wie Frank de Boer ooit zei bij zijn aantreden... Ook gebeurt. Anita speelt geen linksback meer bij mij. Dat uh, heeft hij dus moeten herzien. Die positie van linksachter is dus gewoon een probleem bij de Amsterdammers. Vandaar heeft men nog niet een echte topper. Wel een jong aanstormend talent in Boylessen. Terwijl uh, scheidsrechter de Bossen nu de eerste gele kaart van de wedstrijd uitdeelt aan Linsen. De aanvallende middenvelder van uh, VVV. Linsen die nu samen uh, ja, voor gevaar moet zorgen met Wilschut. Die zojuist Oetsjebo is komen vervangen. Wilschut, een uh, jongen uit Amsterdam. Bij FC Zwolle gespeeld. Razend snel die wissel van Glenn de Boek. De Belgische coach van VVV wel begrijpelijk. En Wilskeut zorgde twee, drie minuten geleden ook voor gevaar met een uitbraak. Maar toen werd hij teruggefloten. Daar waar uh, uh, Moes alweer bijna bij zijn derde goal bezig was. Goed. Ajax in balbezit. Mooie beweging met het lichaam van Eriksen. Die is gelijk 20 meter weg. Passeert nu ook Mewes. Is McGuire kwijt. Speelt de bal dan naar Theo Jansen. Die zou moeten gaan schieten. Dat doet Theo Jansen. En hoe doet Theo Jansen dat? Raak doeltreffend. Het is 2-1. En zo is Ajax terug in de wedstrijd. En is het eigenlijk ook de eerste opvallende daad van Theo Jansen. Die in de punt naar achteren speelt. Tot nu toe alleen maar is uitgeblonken door een paar korners en een paar balletjes breed. Maar dit is een rake knal van Theo Jansen met zijn linker. De stand is nu na 67 minuten. VVW 2 tegen Ajax 1. AZ en Daar is de spanning wel een beetje weg, Frank Wieler. Ja, met 2-0 voor AZ. Nog maar tegen 10 NEC'ers. Daar uh, is het wel zo'n beetje gebeurd. En hier juicht iedereen omdat het uh, hier op 2-0... Op het bord verschijnt voor VVV tegen Ajax. Hier weten ze nog niet dat het 2-1 is. Daar gaan ze zo wel achterkomen. Maar voorlopig reden genoeg voor een klein Alkmaars feestje. Want dat vinden ze hier wel leuk. Dat Ajax het niet kan bolwerken bij VVV, vooralsnog. Viergever intussen heeft alle mogelijke moeite om die bal achterin weg te krijgen, zonder dat hij echt onder druk staat. NEC probeert gewoon door te voetballen met zijn tienen en verovert nu ook de bal via van der Velden op het middenveld. George lijkt die bal met de hand aan te nemen, schiet maar eens, probeert het maar. Esteban raakt die bal niet lekker en dan via viergever dan wil Platje nog laten geloven dat het een terugspeelbal is, maar het gaat via de knie van viergever, krijgt Esteban de herkansing om die bal wel onder controle te krijgen en dan lukt het hem wel. Nu ziet trouwens het hele stadion wel dat het 2-1 is voor VVV tegen Ajax. Dus is het feestje weer een klein beetje afgenomen. En wacht iedereen in spanning af of VVV dat gaat lukken. Want iedereen denkt hier toch wel dat AZ het wel zal gaan lukken tegen NEC. In de slotfase van deze wedstrijd. 20 minuten staat er nog op het bord. AZ controleert een 2-0 voorsprong tegen NEC. Spanning terug in Venlo. VVV Ajax-Evert. Mag je wel zeggen foutje van Joshi daar Waardoor Ajax bij die achterstand van 2-1 nu met al de wereld. Wat kan doen op, En dan is het 2-2. Ja, daar komt Ajax binnen een paar minuten heel knap terug. Eerst Theo Jansen en nu de IJslandse spits Sigtursson. Die voor zijn man, mij, de centrale verdediger is gekomen. Na het paasje van Serrero. En zo is de spanning weer helemaal terug in de koel. Die spanning was er natuurlijk al. Na die beide goals van de Moussa 1-0 en 2-0 voor VVV. Wie had dat gedacht? Voor de ploeg van de ploeg die nog niet, enke, nog niet één keer had gescoord dit seizoen. En op 2-0 voorsprong kwam tegen Ajax dat ze zo makkelijk dit seizoen maakt. Negen goals tot nu toe. En nu dus ook weer twee erbij Eerst Theo Jansen. En nu dus Sieg die bewijst dat hij de echte nummer 9 is. De man valt inderdaad op door goed aanspeelbaar te zijn. Steeds uit de dekking te komen. Goed in de combinatie. En nu dus ook doeltreffend. Scoorde hij vorige week al zijn eerste doelpunt. Nu dus zijn tweede. 69 minuten op de klok. Van de Wiel mag gaan ingooien. Hij kijkt wie de vrije man is. Dus dat is... Uh... Die ook wat, wat meer van zijn grote klasse nu laat zien dan voor de rust. Het is ook niet meer zo heel erg drukkend warm in de koel. En misschien dat dat de Ajax hier uh, motiveert. En uh, daar gaat Eriksen slalom door de verdediging heen. Maar wordt dan gestuurd door McWire. En dan kan weer eruit. McWire, kijk wie de vrije man is. Is dat Wilschut? Die staat buiten spel. Daar kan hij dus niet naartoe. Daar gaat hij wel naartoe. En in eerste instantie vlagde de assistent scheidt niet voor meer. Hij heeft trouwens de bal. Maar de vlag gaat nu wel omhoog. Zo zijn de heren ook geïnstrueerd. Pas als de buiten spel staande de de bal ook echt in als ze bezit krijgt, dan mag er gevlaagd worden. En dat wordt niet altijd begrepen door de mensen op het veld. En ook niet buiten het veld, het publiek. Goed, 7 de, nee, 70 minuten op de klok. 20 minuten nog. Stand in de koel in Venlo, waar het licht is gaan regenen. Waar ook uh, de weeralarm wordt afgegeven. We gaan naar Frank Wila 2-2. schot op aan van Anita? Dat gaat over. Frank. 3-0 voor AZ. De tweede goal van de middag voor El Tidor. Op aangeven van Maher in de ploeg gekomen. Heerlijke voetbalactie van Maher. Prima steekballetje. El Tidor neemt hem prima aan. En El Tidor schiet hem onder Sillissen voor 3-0 tegen NEC. Dat was al uh, uitgevoetbald eigenlijk in Alkmaar. Maar met nog uh, twee, met 72 minuten op de klok is het dus 3-0 geworden voor AZ. Heel even snel nog naar Ed van der Bent. Hebben we Eremetaal Ed en zojaar van welke kleur? We hebben hier het metaal en ik denk wel goud. En als het aan prinses Amalia ligt, die zagen we ook uitbundig. Uh, de punten zijn nog niet uitbundig juichen. Maar uh, we moeten nog even wachten. Maar het jurylid uh, Jan Peters, lid van het supervisory panel dat niet bij de kuur in actie komt om eventuele resultaten te overroelen. Wel, die geeft voorlopig aan dat dat in eerste plaats moet zijn. Ik denk dat dit de gouden medaille is. Zometeen meer sport navieren na het NOS Journaal. NOS Langs de Lijn Op 1 Dit is Radio 1